Lottle win met het NOS Journaal. Door een 4-2 winst op geworden. De Nederlandse voetbalvrouwen waren in Enschede te sterk voor de Denen. De wedstrijd begon spannend met een doelpunt tegen. Maar na een paar minuten wist Vivianne Miedema de gelijkmaker te scoren. En uiteindelijk werd het dus 4-2 voor Oranje. Dat voor het eerst Europees kampioen is. De afgelopen zes keer won Duitsland het EK voor vrouwen. Tot nu toe zijn ruim 300.000 kippen met een te hoge dosis fipronil in het bloed geruimd. Dat zegt LTO Nederland, de brancheorganisatie voor agrarische ondernemers. Het gaat vooral om kippen die toch al binnen afzienbare tijd naar de slacht zouden gaan. De verwachting is dat de komende weken meer kippen geruimd worden. De dieren worden vergast in plaats van geslacht, omdat ze vanwege het giftige middel fipronil niet meer geschikt zijn voor consumptie. Strijders van de Taliban en islamitische staat hebben zeker 40 mensen doodgeschoten of onthoofd na de bezetting van een dorp in Afghanistan. Volgens de gouverneur van de provincie worden rond de 25 dorpelingen vermist. Ze zijn mogelijk gegijzeld door de terroristische groeperingen. De strijders vielen het dorp donderdag binnen. Dat leidde tot zware gevechten met de politie en het leger. De Atalanta is dit jaar de meest geziene vlinder in de tuin. Dat blijkt uit het voorlopige resultaat van de jaarlijkse vlindertelling. Ook vorig jaar werd de vlinder met zwarte vleugels en oranje strepen en witte stippen het vaakst gezien. Ruim 2800 mensen met een tuin hebben dit weekend vlinders geteld. In totaal zagen ze meer dan 33.000 vlinders van 51 soorten. De Atalanta werd bijna 8000 keer gespot. Op nummer 2 staat de kleine vos, gevolgd door de dagbouwoog en het kleine koolwitje. Het weer dan nog. Het koelt vanavond flink af naar een graad of 8. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS-Journe. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Thank you.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 Fronsky, een Oost-Europese aangelegenheid. Dus Schumann's Celloconcert. Thank <laughs> you.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 Uh, het prachtige Alzo sprach Zarathustra. En niet in de minste uitvoering de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert van Karajan. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.